Clemens Peters met het NOS Journaal. LTO Nederland, de belangenvereniging voor de agrarische sector... is uit het samenwerkingsverband landbouwcollectief gestapt. De 13 organisaties die samen dat collectief vormen... zijn volgens LTO te verschillend. Het collectief, dat vorig jaar oktober werd opgericht... door Farmers Defence Force, hield zich bezig met de gevolgen... van de stikstofmaatregelen voor boeren en tuinders. Volgens LTO gaat er te veel tijd verloren... door interne discussies over de koers. Bij nertsen op nog twee Brabantse fokkerijen is het coronavirus aangetroffen, meldt minister Schouten van Landbouw. Een van de bedrijven is eigendom van een Nertse fokker, van wie op een ander bedrijf een besmetting is vastgesteld. Ook bij de nieuwe bedrijven lijkt de besmetting van mens op dier de oorzaak te zijn. Naar aanleiding van de eerste besmettingen is onderzoek gedaan in en rond die bedrijven. En daarbij is het virus gevonden op stofdeeltjes in de stal. Wie volgende week gaat zwemmen moet zich thuis omkleden, staat in het protocol van Zwemmond KNZB. Bezoekers moeten bij binnenkomst hun zwemkleding aan hebben onder hun normale kleding. En het is ook de bedoeling dat ze zowel voor als na het baden thuis douchen. En ook wordt zwemmers gevraagd om vooraf thuis naar de wc te gaan. En bij baantjes trekken is het advies om voor inrichtingsverkeer te zorgen. En de zwemmers moeten onderling afstand houden, inhalen is niet toegestaan. Horeca-ondernemers hebben het enorm druk sinds de persconferentie van afgelopen woensdag, zegt de reserveringswebsite The Fork. Door de aangekondigde versoepelingen groeide het aantal aanvragen volgens de site de afgelopen dagen van tientallen naar enkele duizenden. De stijging kwam al op gang voordat de persconferentie was afgelopen. De meeste tafeltjes worden gereserveerd in Utrecht, gevolgd door Amsterdam en Rotterdam. Het is nog niet helemaal zeker dat de restaurants en terrassen op 1 juni weer open kunnen. Het kabinet belist is dat een week van tevoren. Het weer. Vanavond en vannacht tamelijk helder weer. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen loopt de temperatuur op... en kan het in het oosten zo'n 25 graden worden. Zondag meer bewolking en ook koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond...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 You've got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will, we I'm